Het weer? Minima vannacht tussen 2 en 4 graden. Morgen veel bewolking. In Limburg kan morgens wat motregen vallen. Het wordt 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 De eerste ontdekkingsreis voert naar de bodem van de zee... ten noorden van Terschelling. In den Helder, bij helder weer Met uitzicht op Terschelling kapitein luitenant ter Zee... Jauke Spolstra. Dag, meneer Spolstra. Ja, goedenavond, meneer Van Raak. Fijn dat u, dat u klaar zit, meneer Spolstra. Um, u hebt vandaag namens de Koninklijke Marine... een vondst bekendgemaakt van een Duitse onderzeeboot. Met aan boord 41 uh, militairen. Overleden, want zijn militairen uit de Eerste Wereldoorlog. En het is vorig jaar gevonden, deze u boot ten noorden van Terschelling. Neemt u ons eens mee naar die plaats. Wat trof u daar aan? Wel, uh, tijdens een uh, routine-survey van Haremaiset Snellius... Uh, was uh, een uh, contact op de bodem van de Noordzee uh, gevonden. Uh, dat was het waard om uh, te onderzoeken... Uh, het uh, zag er naar, uh, naar uit dat het een onderzeeboot zou kunnen zijn. En uh, ja, we zijn uh, nogal lang op zoek naar uh, een onderzeeboot, uh, zelf al. De Harma is ook 13 in de Tweede Wereldoorlog vergaan. Mm -hmm. uh, dus uh, dat was op zichzelf een heel interessant uh, object. Uh, Bovendien lag het in uh, de scheepvaartzone... Uh, en dat zou dus potentieel nog wel interessant kunnen zijn voor de handelsvaart. Dus u zocht de Nederlandse onderzeeën uit de Tweede Wereldoorlog en u trof een Duitse uit de Eerste? Aanvankelijk dus wel. En uh, ja, dat het een Duitse was, dat was uh, op zich dus uh, best wel een uh, verrassing. Mm. Want uh, uh, hoe lang uh, ligt dat ding daar dan al ongeveer, die, die onderzeeboot, de Eerste Wereldoorlog, maar vanaf welk moment... Uh, deze onderzeeboot uh, blijkt uh, uiteindelijk te zijn vergaan uh, in de nacht van 7 op 8 uh, oktober uh, 1917. 1917 dus, dan zijn we 94 jaar verder. Heeft de zee dat geheim zo lang weten vast te houden of is er slecht gezocht? Uh, aanvankelijk uh, natuurlijk in en na de oorlog kon er uh, helemaal niet gezocht worden. En uh, waarschijnlijk is uh, deze onderzeeboot in de loop van die jaren na de Eerste Wereldoorlog onder het zand uh, verdwenen. Uh, een tiental jaren terug uh, is er ook een uh, survey geweest in hetzelfde gebied. Uh, daar is dit wrak niet aangetroffen. Uh, en dat uh, duidt er dus eigenlijk op uh, dat het uh, waarschijnlijk in een van de stormen... van de afgelopen tien jaar uh, boven het zand uh, ja. terecht is gekomen. Hoe weet u zeker dat het een Duitse onderzeeër is... die vergaan is in de nacht van 7 op 8 oktober 1917? Nou, met uh, de tweede expeditie met harameisters sneller is het, uh, Snellius, uh, dat we na de informatie uh, van dit wrak trachten boven water te halen, hebben we uiteindelijk een, uh, een luchtfles boven water kunnen halen, waarop een uh, speciaal uh, uh, identificatieplaatje was uh, uh, geplaatst. Uh, dat soort plaatjes dat is uh, vrij uh, kenmerkend voor uh, dit soort uh, componenten. Uh, een luchtvat uh, staat uh, uh, ja, zeg maar, uh, onder een uh, keur. En daar zal dus een identificatie uh, op uh, geplaatst moeten worden. Heeft u enig idee hoe het komt dat die onderzeeër daar letterlijk gestrand is en nooit meer boven is gekomen? Uh, vermoedelijk is uh, deze onderzeeboot op een uh, mijn uh, uh, terecht gekomen. Uh, die heeft een uh, groot gat, uh, zo te zien, in het voorschip uh, geslagen. En uh, de ja. onderzeeboot lijkt uh, vrijwel ogenblikkelijk te zijn gezonken. Ja, want waarom was hij daar uh, destijds? Uh, deze onderzeeboot was... Uh, in, in september 1917 vertrokken vanuit Emden... Uh, voor een patrouille uh, aan de zuidwestkant van Engeland... bij de andere ingang van het kanaal. Hij uh, was op uh, de terugweg weer terug naar Emden... Uh, waarbij uh, ze dus uh, uiteindelijk weer door deze mijnenvelden uh, moesten varen. Ja, maar hij was daar natuurlijk niet voor de liefdadigheid. Wat heeft hij zelf op zijn geweten? Uh, deze onderzeeboot uh, uh, heeft uh, een destroyer van uh, de Britten uh, tot zinken gebracht. Dat was uh, HMS Contest. Uh, en heeft uh, daarnaast ook uh, een stoomschip, een, een uh, vrachtschip, de City of Lincoln uh, beschadigd. Dus uh, had ook heel wat op zijn uh, geweten. Uiteindelijk loopt hij dus op een mijnenveld daar tegen een mijn aan. Is dat ook gevaarlijk geweest om nu bij die onderzeeën in de buurt te komen? Dat mijnenveld. Nee, op, op zich zeg maar, hebben we alle middelen tot onze beschikking om uh, van tevoren te kijken of we veilig zo'n schip kunnen benaderen. We hebben eerst met een Seafox, een onderwatercamera, het wrak uh, benaderd om te kijken of het veilig was om uh, daar in de omgeving uh, te komen. En uh, dat gaf in eerste instantie geen obstakels. U zei net, we zijn het hebben aan de hand van. Uh van een luchtfles uh, een serie en een onderzeebootnummer... boven water kunnen halen. Daardoor weten we wat het is en wie het is. U weet ook dat die 41 uh, mensen aan boord zitten. Hebt u daar aan boord kunnen kijken? Nee, nee dat, uh, dat was uh, niet mogelijk. Uh, het uh, zicht onder water uh, is erg uh, troebel. Uh, met erg veel stof en uh, uh, filmopnames waren nauwelijks uh, hmm. te maken. We hebben wel wat uh, goede sonar... Uh, uh, beelden kunnen mm. maken. Want hoe weet u dan dat alle bemanningsleden van toen nu nog uh, aan boord zijn? Nou, dat is niet met zekerheid vast te stellen. Uh, het, het zou ook best kunnen zijn dat uh, bij het uh, uh, exploderen van de mijn uh, mensen overboord zijn geraakt. Uh, het kan zelfs zijn dat uh, de onderzeeboot, uh, ja, we, we noemen dat een onderzeeboot, maar het was eigenlijk in die tijd nog een duikboot, ja. dat die aan de oppervlakte gevaren heeft. Uh, we hebben wel kunnen constateren dat uh, één of meerdere toegangsluiken open stonden. Ja. Oh, dat, dus dat hebt u kunnen zien, maar je weet natuurlijk niet meer of dat van toen was... of dat het onderweg in al die jaren gebeurd is. Nou, en, het, het is niet verwachtbaar dat het uh, later nog uh, oh. geopend is. Uh, we hebben ook geen uh, aanwijzingen gevonden nee. dat er bijvoorbeeld duikers bij geweest zijn. Weet u, meneer Spolstra, uh, bij vliegtuigen vandaag de dag ga je op zoek naar de zwarte doos. Hè? Is er iets uh, aan boord van zo'n onderzeeboot... waaruit communicatie blijkt op een moeilijk moment in het bestaan van die boot en de mensen? Nee, uh, dat, uh, dat is uh, op uh, deze onderzeeboten uh, niet uh, aan de orde geweest. Uh, vroeger had men wel de zogenaamde telefoonboei. Uh, maar uh, die, hm. dat soort boeien dat werd in oorlogstijd altijd uh, verwijderd. Ja, wat, je, wat je zou je kunnen voorstellen, dat een, een, een boot moet je zeggen. Hè, je mag niet zeggen een schip. onder Onderwater is een boot, hè? Onderwater is een boot. Ja, ja. Uh, dat zijn de maritieme termen die we moeten onthouden. Uh, da, dat die mensen... Uh toch op enige manier contact hebben gezocht... omdat ze in een benarde situatie zaten. Maar daar is dus niks van te achterhalen? Nee, daar is absoluut niets van uh, te achterhalen. Uh, er is uh, na 7 oktober uh, geen uh, bekend berichtenverkeer... tussen uh, het Duitse hmm. hoofdkwartier en deze onderzeeboot. Nee, dus het, we, we moeten gissen wat er gebeurd is. Uh, althans, u, u weet dat ongeveer zeker, omdat dat een mijnenveld was. Uh, die uh, overleden militairen... Die marine mensen die daar aan boord zitten. Uh, hoe, hoe gaat dat met die stoffelijke overschotten? Z zijn die er nog? Wat, wat, wat is de verwachting? Nou, de verwachting is dat uh, die, die stoffelijke uh, overschotten... inmiddels door de natuur zijn uh, teruggenomen, als het ware. Ja. Het is uh, in feite zeg maar een soort met uh, graf voor uh, de opvaardenden. Een zeemansgraf, een oorlogsgraf in het water. Ja. Ja. De, uh, uh, het nieuws is vandaag naar buiten gekomen, maar u weet het al meer dan een jaar. Waarom hebt u zo lang gewacht met de bekendmaking? Nou, allereerst moet men uh, bijzonder uh, zorgvuldig te werk gaan om uh, zoiets naar buiten te brengen. Je moet niet uh, met de verkeerde scheepsnaam uh, naar buiten komen, want dan licht je de verkeerde mensen in. En uh, de Duitse autoriteiten moesten eerst ook uh, de gelegenheid hebben om, nadat zij uh, deze boot definitief als U106 hadden uh, bestempeld, uh, ook de, de nabestaanden van de opvarenden uh, te waarschuwen. Nou, dus dat is een procedure die je ongeveer een jaar bijna in beslag neemt? Dat, dat kan gemakkelijk een jaar in beslag nemen. Ja. Ja. Maar goed, het, laten we aannemen dat het uh, jonge mensen uh, bij de Duitse marine waren... die daar aan boord zitten. Uh, dus dan ga je op zoek naar de nabestaanden van, uh, van die mensen. Het is allemaal blijkbaar ook gedocumenteerd. Er is een, uh, ik noem het maar, een passagierslijst uh, te achterhalen. En je kunt verder aan de hand daarvan studeren en, en mensen ja, inlichten. Ja. Ja, ja, dat is correct. Uh, er is een uh, bemanningslijst van uh, uh, deze onderzeeboot uh, die is ook uh, terug te vinden in de literatuur. Uh, de Duitsers hebben daar uh, bijzonder uitgebreid over uh, gedocumenteerd. Uh, de, het is wel zo, zeg maar, de oudste opvarende, was 32. Nou, laat ik zeggen, de commandant was 32 jaar oud. op het moment van het vergaan van uh, zijn onderzeeboot. Uh, in de regel zeg maar, is het een hele jonge club uh, opvarenden, gemiddelde leeftijd. Ja. ook tegenwoordig nog eens zo'n 22 jaar. Ja. Krijgt, u ook, krijgt u ook uit Duitsland te horen hoe nabestaanden reageren op zo'n bericht? Uh, uiteindelijk verwacht ik dat wel. Uh, ik heb op dit moment nog hmm. geen contact gehad met nabestaanden. Nee. U had het uh, over een om Nederlandse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. Gaat u daar nog uh, verder onderzoek naar doen? Uh, dat is uh, een, een project wat uh, eigenlijk uh, nog steeds door blijft lopen, inderdaad. Hmm. Uh. Want, want de, de Duitsers waren echt uh, uh, voordelijk met het uh, uitsturen van onderzeeboten al in de Eerste Wereldoorlog... Uh, de, de Duitsers uh, ja, hebben uh, vanuit de Eerste Wereldoorlog heel veel onderzeeboten ja. uitgestuurd. En Nederland wij niet, ook... hè? Blij. Oh, wij toch ook wel? Uh, wij, wij hadden in die tijd ook al een aantal mm. onderzeeboten. Uh, de Nederlandse onderzeedienst be bestaat ook dit jaar uh, ja. al 105 jaar. Maar uh, wij waren uh, in die oorlog uh, een neutraal land. Ja. ja, dat weet ik. Daarom is het ook interessant waar, waar deze onderzeeboten gevonden is. Mag ik van u de coördinaten? Nee, de coördinaten die geef ik eh, liever niet prijs. Eh, eh, zolang eh, zeg maar nog niet formeel eh, deze onderzeeboot als een oorlogsgraf is bestempeld, eh, is het het best om zo'n graf eh, ja? zo, zo, zo wrak met rust te laten. Wat, dat leidt toch niet tot ramptoerisme, zal ik maar zeggen? Nou, die kans die zit er altijd in. Toch, eh, het, het blijven geliefde objecten om eh, op te duiken. Ja. Niet alleen voor de flora en de fauna, maar uh, er zitten soms ook uh, hele leuke objecten aan boord. en uh, uh, ja, die, die laten we op dit moment liever nog even met rust. Meneer ja. Spolscha, uh, was het voor u een Eureka-moment toen, uh, toen u deze U-boot uh, vond? Met, met, met de mensen die dat uh, veldwerk gedaan hebben? Ja, in, in, in zekere zin wel. Het geeft natuurlijk altijd een, een goed gevoel dat je uh, hem kunt uh, identificeren. Dat je de nabestaanden uh, dus uh, daarmee zekerheid geeft over uh, de plaats... waar uh, hun uh, voorouders of hun familie uh, uiteindelijk uh, om het leven is gekomen. Ja. Ja. Ik dank u wel, uh, meneer Spolstra, voor dit. Uh, ja, het is toch ook een, een beetje een, uh, een jongensachtig spannend verhaal uh, wat u verteld heeft. Ik dank u wel, uh, luitenant Terzee. Ik moet zeggen, kapitein-luitenant ter Zee Jaukes Geen dank. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. Levensverhalen zomaar ten noorden van Terschelling... zullen nooit worden opgeschreven. Uh, ik maak even het bruggetje naar de boekenweek. Want het thema daarvan is het levensverhaal. En uh, ja, verhalen van beroemde, inmiddels overleden schrijvers... van lang geleden zijn alleen nog maar te reconstrueren... aan de hand van... Uh, de nalatenschap die ze opgeschreven hebben of hebben laten noteren. Notities, brieven, nooit uitgegeven teksten. Van uh, bijvoorbeeld Vondel, Frederik van Ede, Multatuli, Nessio. U kunt het terugvinden, desgewenst, bij de Universiteit van Amsterdam. In de archieven van uh, de afdeling Bijzondere Collecties. En uh, Garot Verhoeven is hoofdconservator daar. Dag meneer Verhoeven. Goedenavond. Over zouden u en jij zeggen. Ja, dat is wel, dat dat is wel ook, zo ja. makkelijk. Dat praat uh, prettig. Um, ja, bijzondere collecties, uh, dat zijn een heleboel dingen natuurlijk. Hè. Het is niet alleen literair. Nee, zeker niet. Nee. Nee. Wij beheren zo'n 25 kilometer aan, aan materiaal. En dat gaat van, van historische wiskunde en grafische vormgeving... tot, tot hele literaire uh, verzamelingen. En, uh, ja, wij proberen eigenlijk uh, goed te kijken naar, naar welke collecties belangrijk zijn voor wetenschap en onderzoek. En welke collecties ook ja. geschikt zijn om een verhaal te vertellen. En dat verzamelen we allemaal. Ik las deze week in de krant dat Arnold Grunberg, de schrijver Grunberg, de levende schrijver, zijn archief nu al overgeeft aan, aan de Universiteit van Amsterdam. Toen dacht ik, zo jong al. Ja, zeker. Hij is net veertig geworden. Ja. Hij <laughs> heeft een feestje gevierd in Argentinië. <lacht> Wat het was er over de te de dragen? Te ja. Nou ja, hij, uh, een... een een, eigenlijk een fan van, van Grunberg, uh, Jos Wijts, uh, die, die is begonnen met het verzamelen van, van Grunberg. Eigenlijk als, als, een, als een bewonderaar van, van zijn werk. Noem eens voorbeelden, wat, wat verzamelt hij? Hij, nou, hij is begonnen met, met, met de uitgaven van Grunberg te verzamelen. En hij is uh, langzamerhand in contact gekomen met Grunberg zelf. En ah. die Grunberg vond het wel makkelijk. Die dacht: van nou, dan stuur ik af en toe een doos uh, met, met faxen en, en brieven en correspondentie en andere zaken. naar die meneer Wijts toe in Oostende, want daar woont meneer buiten. Uh, en die heeft dat keurig geordend. Dus zo is langzamerhand een, een archief uh, gevormd. Uh, wat natuurlijk groeiend is. Ja. Grunberg staat midden in zijn leven. Uh, maar eigenlijk vinden we dat nog veel leuker... dan, dan hè, wanneer zo'n schrijver al lang op breed overleden is. Ja. Dan krijgt u, dan krijgt u de, de hele handel nu van meneer Wouts. Waarom, waarom geeft hij het uit handen? Nou, hij geeft het niet helemaal uit handen. Hey, uh, meneer Wuits uh, brengt het onder in een stichting. De Stichting Archief Arno Grunberg. Uh, waar onder andere uh, Grunberg's uitgeving ja. van de Rijt ook in, mee gaat doen. En die stichting gaat uh, die, het eigendom voeren van, van die collectie. En die gaat zich ook inzetten om dat archief echt levend te houden. Dus om het ja. in de komende jaren steeds weer verder uit te breiden. Ja, want je was gisteren op het boekenbal. Ik weet niet, was Grunberg daar ook? Of nee, niet? Grunberg was daar net. Ja, iedereen nee. weet natuurlijk. Garald Verhoeven van de universiteit, die heeft het archief Grunberg. Komen er dan uh, leven de schrijvers naar je toe en zeggen: hey, mag mijn archief op? Dat, dat gebeurt wel, ja. Dat, dat schrijvers naar ons toe komen en ja? dat ze geïnteresseerd zijn. Maar het is ook het is een soort gevoel, hè? Schrijvers moeten zich. Thuis voelen bij de instelling die hun collectie beheert. Dus, dus het gaat zeker niet zo dat we zeggen... nou, kom maar op met die collectie. Nee, we maken kennis en we nodigen mensen vaak uit... om eens bij ons te komen kijken hoe wij met collecties omgaan. Ja. Uh, Grumweg werd overigens wel genoemd op het Boekenbal gisteren. Ja, ja ik las in uh, de krant. Ja, ja, hij, hij voelt zichzelf nu wel uh, de grote drie, hè? Nu de, de echte grote drie. Nou, nou uit, Jurgen Rijman presenteert het voorprogramma uh, bij het Boekenbal... en hij, hij vroeg dus ook op een gegeven moment... Uh, zeker naar, in de afwezigheid van, van Harry Moeders natuurlijk op het Boekenbal wie nu de grote drie of de grote ja. vier of de grote vijf uh, van de literatuur zijn. En, en uit de zaal werd hardgeroepen Grundberg. En toen voelde ik me wel trots dat wij dat levende archief ook mogen gaan beheren. Ja, ja. Zullen we toch maar even naar de dode Vondel gaan, bijvoorbeeld? Want die zit ook in jullie archief. Zeker, ja. Wat, wat is daar... Uh, waarvan uh, kan je zeggen dat is een pronkstuk? Nou, we hebben tal van pronkstukken van Vondel. Uh, het is zo'n ongelooflijk grote Vondelcollectie die wij beheren... Van, van de buste schilderijen van Vondel... tot en met uh, uh, al, zijn, uh, al zijn uitgaven. Ook een, een, uh, maar ook... Wat heel leuk is, ook, ook de kleine dingen van Vondel hebben wij in de collectie. Hè? Dus, uh, de, uh, Vondel heeft heel veel gelegenheidspoëzie geschreven. Dus poëzie op nationale gebeurtenissen, huh? op huwelijken, op uh, het, het geboorte, overlijden. Maar was dat gedreven uh, door inspiratie of kreeg hij opdracht? Uh, nou, beide. Hè? Hij, hij, hij, het, is, het is vaak een combinatie van de twee. Maar, maar uh, een, een mooi voorbeeld is, is een gedicht wat Vondel inderdaad in opdracht heeft gemaakt voor uh, Christina van Zweden. Dat was de koningin, hè? Dat was de koningin van Zweden. En dat was een, een groot liefhebber van de kunsten. Oh. En zij had een, een, een Nederlandse uh, gezant, uh, Michel Leblon... die als een soort uh, cultureel agent opereerde. En die verzamelde voor Christina uh, kunst de, over de hele wereld. En hij reisde dus ook door Europa om die kunst te verzamelen. En, uh, en hij, die, die, Leblon die kende Vondel heel goed. En wat en, maakte uh, hij voor? Een mooi gedicht? Hij maakte een gedicht, hij, ja, hij maakte een, een, een, een gedicht bij een portret van, van Christina van Zweden. En, Kijk. Uh, dat portret, dat, dat is een schilderij wat in Zweden is en wat Vondel zo niet kon zien. En, en dus Le Blanc heeft dat schilderij beschreven in een brief aan Vondel. En Vondel heeft ons op basis van die beschrijving weer een heel mooi gedicht wat schrijft hij dan? Want ik zie wel een kopie liggen daar. Dat is niet origineel, hè? Wat Dit is niet origineel. Nee, nee, dat, dat, is te, te, dat is toch te kostbaar en te kwetsbaar ja? om, om zo onderweg mee te nemen. Maar is twijning. dat wel goed maar... geconserveerd gebleven, dat, dat origineel? Want ja. dan zou je denken, we zitten in de 17e eeuw, dat is toch ver terug? Zeker. En die vraag krijg je ook heel vaak. Mensen denken vaak van, de, van hoe ouder ja. het materiaal is, hoe, hoe, hoe broos het is. Nou, dat, dat is absoluut niet zo. Papier tot zo'n beetje 1830 uh, was handgeschet papier, werd van lompen gemaakt. Lange, goede nou, vezels. Dus het papier van Grunberg is kwetsbaarder dan dat van Vondel? Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. Vondel is, is allemaal keurig zuurvrij nou. papier, goede, goede kleurstoffen geen gebruikt. Chemicaliën. Dat, geen chemicaliën. Geen chemicaliën. Dat, en dat blijft eigenlijk ook nou. heel goed. Daarom is ook. Eh, het is voor dat soort 17e-eeuwse boeken vaak ook helemaal niet nodig om. om om mooie kleurige handschoentjes aan te doen om ze te nee, behandelen. Nee, nee als, je, als je schone handen hebt, dan gaat het heel okay. goed. Laat eens horen, wat, wat, wat schreef hij voor de, voor de koningin van Nou, Vrijding. hij heeft een heel lang gedicht. Ik ga maar het niet meer voorlezen... Hoor. maar ik zal, ik zal het begin doen. Agent, en dan bedoelt hij dus die Michelle Leblon. mee, Agent gehebt, naar het leven, bij dopwassende heldin... in uw brief volmaakt beschreven. Maar wat is uw wit en zin? Dat mijn rij met dove verven, zulk een print, een kunstjuweel... zulk een tekening bederven... Ai, verschoon mijn slecht penseel. He, dus hij, hij beschrijft ja. dat schilderij... Wat, wat, wat waarvan hij zegt dat Leblon het zo mooi beschreven heeft. En hij kan dat in zijn gedicht niet herhalen. Ja. En eigenlijk het eerste refrein van het gedicht... bewijst het tegendeel. Zeg, maar je, je ziet hier vonden dus als een, een ZZP' avant la lettre, een, een, een kleine snobbel. Een kleine snoblaje. Ja, nou, hij, hij uh, het was gebruikelijk dat je Ivo werd beloond. En hiervoor Ivo kreeg hij een, een gouden ke keten. Ach. En een medaille. Ja. En, uh, en, en dat was niet zomaar een keten. Dat was een keten die wel 500 guldens. Toenmalig guldens waard was. Dus was heel wat. Dus je moet dat eigenlijk zien als een soort... Uh, nou, toch wel een behoorlijke beloning. En uh, vonden heeft wel moeite moeten doen om die beloning te krijgen overigens. Echt, dat, ja, ja, dat is altijd dit... met ZZP'ers, hè? Ja, hij heeft dit gegeven in <laughs> 1647. En, uh, en, en toen hij dus na verloop van ja. tijd zijn beloning nog niet had gehad... toen heeft hij subtiel gehint naar meneer Leblon ja. van waar blijft dat? En uiteindelijk heeft hij dat ook gekregen. Ja. Tug, uh, in het archief zit ook uh, Frederik van Ede. Hè, de, de Nederlandse psychiater, de, de idealist, kun je zeggen. De man van Walden. De, de, min of meer de commune die we, die we gekend hebben hier in ja, Nederland. Ja, zeker in ja, uh, zie je in het archief terug dat, dat, dat hij een wereldverbeteraar was? Absoluut, dat is juist de sterke kant van de, van de, van de collectie van de Vredelijk van Eden genootschap Juist die, die hele periode rond Walden is heel goed gedocumenteerd... in, in, in allerlei brieven van uh, Van Ede, maar ook aan Van Eden. Uh, tal van dagboeken. En, en Van Eden hield bijvoorbeeld ook een, een, een, een dromen dagboek bij. Dus een gewoon dagboek voor het dagelijks <laughs> leven, maar ook een dromenboek... Hè? Uh, uh, hij, hij was een dromer, hè? Hij misschien was een dromer, waar helemaal ja, aan het eind ik, van ik, zijn leven. Uiteindelijk bleven ja. alleen maar dromen over, vrees ja. ik. Maar, uh, het dagboek, dagboekfragment. Ik heb, ja, ik heb een fragmentje van 19 februari 1911. Uh, en dan, uh, dan schrijf je ja, toch wel een ontroerend stukje. Ik zal een stukje voorlezen uit het dagboek. 19 februari 1911. Storm, ik kan, geen, ik kan het geen depressie noemen, wat soms mij overkomt. Het is als een schaduw die alles ontkleurt, alle sensaties lelijk maakt. Maar ik blijf overigens dezelfde in staat tot werken, uiterlijk gewoon spraakzaam. Maar het mooie gelukzalige van het leven... en vooral van het toekomstig leven is geheel weg. Tegenwoordig is mijn besef van het onwezenlijke... en voorbijgaande dierbuien zeer vast. Het sombere gevoel zit buitenop, maar het is intensief akelig. Ik zou zeggen... Veel erger dan ooit. Ja, ja dat... een beetje een droef stukje ja. uit het dagboek van Van ja. Eden. Maar de, de biograaf uh, van, uh, van Frederik van Ede, uh, Fontein, hè? Jan Fontijn... die komt dan uh, bij jou in het archief om dat allemaal te bestuderen. Ja, wij hebben een hele mooie studiezaal aan de auteurfmarkt in Amsterdam. En daar zitten iedere dag uh, mensen te werken. En, en Jan Fontijn is inderdaad was een van ja, we noemen dat dan dag vaste klanten. <laughs> hè? Uh, die die ja. dagelijks daar op de zaal te vinden zijn en waar wij vele stukken voor klaar liggen. Ja, dat ja, is en een en goudmijn. Absoluut een goudmijn. En het is ook. Uh, een, een, voor, voor dat soort onderzoeken natuurlijk ook een enorme meerwaarde... wanneer ze met de originele stukken kunnen ja. werken. He, dat, dat, daar hangt een sensatie omheen dat... Uh... En ik, ik moet zeggen, ik ben ook iedere dag weer heel erg gelukkig als ik langs de studie zou lopen. En er zitten allerlei jonge en oudere mensen ja, te werken ja, ja. Aan, aan mooie biografieën. Nou, ik, ik denk altijd, als je daar conservator bent, dan doe je net zo hard mee met al die jonge mensen. Dan kom je niet meer aan je werk toe. Je duikt alsmaar die archieven in. Zo, ja, nou, zo geweldig ja, iets. Ja, natuurlijk. mensen denken ook vaak dat het, dat het een oase van ja. rust is bij de bijzondere collectie. Nee. Maar dat is het bepaald niet. En uh, ik, ik zou wel eens willen dat ik wat vaker gewoon een boek kon lezen op de studiezaal. we hebben het nu over bekende mensen. Vondel, over Van Eden. Maar er zijn natuurlijk ook onbekende schrijvers en dichters. Wie, wie vind je zelf te uitspringen? Aan, aan de kant van de onbekende? Nou ja, de, wat, wat een erg uh, een leuke onbekende uh, schrijver is, is, en dichter is is Arie Visser. Een echte Amsterdammer en, uh, een, een, met een, een nou, toch wel een droevig leven. Hij was uh, een, een, een, ja, wat je noemt een poët modie, Dus een miskende dichter die... Uh, Um, ja, wat bundeltjes maakte. die hij natuurlijk niet goed verkochten. Uh, maar toch wel hele interessante poëzie maakte. En hij was. Uh, nou, het, veel tegenslag in zijn persoonlijk leven. Hij was uh, verslaafd aan de heroïne. En uh, dat ging dus niet goed. Totdat hij eigenlijk uh, trouwde met een Marokkaanse. en zich bekeerde tot de islam. En toen kwam hij weer een beetje op de rails. En uh, ja, en eigenlijk is het heel erg jammer. dat hij daardoor hij kreeg kanker. en is uiteindelijk in 1997 overleden. Maar zijn weduwe, uh, die heeft. Uh, die collectie bij ons ondergebracht. En, uh, en, en zijn vrienden ook de Jong. En uh, die, die, die heeft een soort bundeling van zijn werk uh, gemaakt. En nou, dat is wel heel ontroerend. Dat boek verscheen ja. dus, uh, uh, wat samengesteld was. En bij die gelegenheid werd ook die collectie overgedragen. Ja. En er was ook die weduwe aanwezig. Ja, ik vind dat altijd erg ontroerend. Dat kun, je soort, wat, dat soort... kun je wat van hem laten horen? Jazeker. Ik, ik heb een, een, een, ja, een mooi liefdesgedicht. Wat hij dus voor zijn, voor zijn uh, vriendin of, of zijn vrouw uh, geschreven heeft. Mijn lief, wat is er meer, heet het gedicht. Mijn lief, mijn lief, wat is er meer? Je weet nooit meer dan je gelooft. Nu lig ik naast je en ik leer. Ik zag zoveel over het hoofd. Je leven kent het oude zeer, waarvoor het lichaam bloeden moet. Mijn lief, mijn lief, wat is er meer? De schade is door hoop vergoed. Ik weet, de liefde is het meest. Ben je er niet, ik zie je weer. Ik ben bij jou, nu je dit leeft. Mijn lief, mijn lief, wat is er meer? Het is prachtig. Het is prachtig. Ja, nee, ik, ik zou ook zeggen: uh, mensen komen Arie Visser uh, lezen bij, bij de bijzondere collecties. Hè? Het is, het is een, echt een prachtige dichter. En nou ja, ook, ook, ook misschien wel iemand voor Geert Wilders om een keer te lezen. Hè? Uh, iemand die door het islam op het rechte pad komt en zulke mooie poëzie aflevert. En, en zo uitpakt. Ja, zo kan het ook uitwerken. Zo kan de invloed ook zijn hè, van een andere religie. Zeker. Um, dat is Arie Visser, de onbekende voor een heel uh, groot uh, publiek. Um, alles wat daar ligt, hè? Uh, dat, dat is dus blijkbaar in te zien voor mensen die dat willen. Ja, wij zijn eigenlijk de, de, de Stadsbibliotheek van Amsterdam. We zijn ook al, al opgericht lang voordat de Universiteit van Amsterdam bestond in, in 1578... als een stedelijke bibliotheek. Ja. Oorspronkelijk natuurlijk bedoeld voor het hoger onderwijs, maar we zijn steeds... Uh, gegroeid. Uh, maar we zijn natuurlijk nog steeds een bibliotheek van de, en voor de stad. En iedereen die lid is van onze bibliotheek kan van die collecties gebruik maken. En dat zijn zeker niet alleen maar onderzoekers en studenten die biografieën schrijven en wetenschappelijk onderzoek doen. Ja. Wij vinden het ook heel leuk als kunstenaars bij ons komen met de slag aan, aan de slag gaan met die collecties. En als mensen uh, ja. van Amsterdamse oorsprong zijn en ze willen wat komen kijken bij ons, dan zijn ze allemaal welkom. Weet je, we lopen naar het eind, uh, Garot. Maar ik zou het mooi vinden om toch, dat vind ik zelf heel mooi, de waterlelie te horen. Van dat... Frederik uh, van Ede. Ja. Het is van een ongekende schoonheid. Het is een ongekende schoonheid. Ik, ik, ik lees het voor. De waterlelie. Weer een liefdesgedicht, uh, Ja, maar uh, daar, daar, daar, gaat het, daar gaat het altijd over. En het loopt nooit goed af. Ik heb de witte waterlelie lief, die daar zo blank is... en zo stil haar kroon uitplooit in het licht. Rijzend uit donkerkoele vijvergrond heeft zij het licht gevonden... en ontsloot toen blij het gouden hart. Nu rust zij pijnzend op het watervlak en wenst niet meer. De Waterlelie. Ik ben een, ik ben een Witte Lelie, schreef hij trouwens zelf hè, in, in, in de biografie. Dus ja. we treffen hem hier dus heel persoonlijk aan in zijn eigen gedicht. Hij vergelijkt zich met een Waterlelie. Dat is mooi, hè? Heel, dat is een hele mooie vergelijking. Ja. Zeker. Ja. Nou ja, mensen, we begonnen bij Grunberg. naar aanleiding van het archief dat hij heeft overgedragen. Maar mensen kunnen Grunberg ook. Uh, ook, ook zien hè, de komende tijd in, in, het in, het, uh, in de universiteit? Ja, volgende week donderdag op 24 maart... hebben wij een boekensalon gewijd aan het werk van, van Grunberg. En dan komt ook Vic van der Rijts, een uitgever. En uh, Jos Buijts, de verzamelaar, Els Kloek. En uh, die gaan een debat voeren over het belang van dit soort literaire collecties... voor uh, het schrijven van een schrijversbiografie. In het kader van de ja. Boekenweek natuurlijk. En uh, Hans Renders, directeur van de Biografie Instituut... die gaat dat gesprek ook leiden en die gaat... Uh, nou ja, we gaan aan de hand van het voorbeeld van ja. Grunberg laten zien... hoe belangrijk het is dat we dat doen. Ja, uh, gooi vooral niks weg, hè? is denk ik het parool uh, aan de kant van de conservator. Nee, nou, wij moeten af en, toe, af en toe moeten wij Tof wel iets wel? weggooien. Uh, oh. Ja, want 25 kilometer is heel wat, heel wat meters boekenplank natuurlijk. Uh, maar dit van Groenberg waren we alles, iedere snipper. Goed, en als u denkt, ik wil nog wel even uh, naar de tentoonstelling van de bijzondere collecties gedoopt... dan kan dat vijf even doopsgezinden in Nederland, die loopt nog tot 15 mei geloof ik. Hè? 15 mei, ja, dat ja, is een prachtige tentoonstelling die net ja, open is. En, uh, Komt allen. Komt allen. Dankjewel, uh, uh, Garot Verhoeven. Dit was Twee Dingen voor vandaag. Morgen neemt de NOS de zendtijd met de Lijn voor Europees Voetbal... Zo dadelijk uh, BNN Today. En uh, Luc Eekink, waar gaat het over? Nou, wij hebben Diedrich Samsom te gast. Die praat ons even bij over het kernongeluk in Japan. En we gaan pokeren met de oud-hockeyster Fatima Moreira de Melo. Dat allemaal zometeen na het nieuws met Freddy van Tijn. Radio 1: Het NOS-journaal.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 Het internationale Rode Kruis trekt zich terug uit de Libische stad Benghazi. De stad is in handen van de opstandelingen, maar het Libische leger is in aantocht. De verwachting is dat er hevig zal worden gevochten. VN-baas Ban Ki-moon heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Maar de VN-veiligheidsraad heeft nog geen besluit genomen over een vliegverbod boven Libië.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 Het is woensdag 16 maart, 2 over half 9. Goedenavond. Uiteraard houden we je op de hoogte van het laatste nieuws uit Japan. Je hoort van Elske Schouten hoe het er nu aan toe gaat daar in het rampgebied. Tweede Kamerlid en kernfysicus Diederik Samson houdt de kernreactoren in Fukushima in de gaten. En Floortje Dessing vertelt na 9 uur in de reisrubriek over haar persoonlijke band met Japan. En waarom de Japanners niet in paniek rondrennen... zoals ik bijvoorbeeld zou doen, dat hoor je na 9 uur. Ook van cultuurfilosoof Karim Benamar. Maar hebben we hebben ook niet-Japan nieuws. De president van Cameroen die kan namelijk in een dier veranderen. Welk dier, dat hoor je zo meteen. En Joris is gek op vrouwendrankjes en gaat een nieuwe testen. Een Goois vrouwendrankje wordt het ook wel uh, genoemd... volgens uh, degene die dit allemaal uh, bedacht heeft. En het moet deze zomer, als het aan hem ligt, de terrassen gaan veroveren. Ik ga het testen zijn trouwens ook te zien op de webcam vandaag... met extra speciale beelden, bnntoday.nl. Kijk mee. Straks na 9 uur, ranking de nieuws... en Simone Wijnans heeft nu alvast een update. Natuurlijk is het weer Japan, wat de klok slaat zometeen in de top 5. Iedereen is ermee bezig. In het Amsterdamse bos werd een krans gelegd voor de slachtoffers. En in Middelburg werd een stille tocht gehouden vandaag... met spandoeken en alles de hele mikmak tegen kernenergie. De bordjes zijn zojuist uitgereikt om mee rond te gaan lopen. Wat staat erop? Een kernramp is geen natuur, ook een groot geel spandoek. Moet je wel vasthouden, anders dan heb je er niks aan. Verder veel Haags nieuws, de OV-chipkaart. Daar moet een roze variant van komen. En de bankenbonussen die moeten aangepakt worden. Dat en meer zometeen in Ranking de Nieuws. Dankjewel, Simone. Iedere dag hoor je in bnn 2 wat bekende Nederlanders bezighoudt. Te beginnen met Tweede Kamerlid voor de PVV, Hero Brinkman. Op de regeling van werkzaamheden vandaag een brief over een aangenomen motie... En Utrecht, die een wietkwekerij wil sponsoren en toestemming wil geven... koffieshops te bevoorraden. Ik kan er niets aan doen, maar mijn gedachten dwalen af naar Japan. Arme, arme Japan, we moeten wat doen. Dan het schrijfde van het boek Phoenix Vrouwen, Naima Bezas. Mensen hebben vaak niet door hoe woorden kunnen kwetsen. En ik maak me daar ook schuldig aan. Oh, dat was hem al, ja. Floris van Bommel. Afgelopen zaterdag ging ik met mijn broers naar Duitsland zocht in superstar. Maar Renier die zat niet helemaal in zijn knollentuin. En ik ken dan altijd een trucje waarmee ik hem toch aan het lachen krijg. Ik accent. And I ask him about his tandoori or other recipes, like barfi, chicken, gulab jamu, or Ik zei ontwerpsteur, maar ja, dat kan in principe wel als je dit zo hoort. Fatima Moreiro de Melo ken je ongetwijfeld van het Nederlands hockeyteam en van de Rabobank reclames, Maar tegenwoordig doet ze het ontzettend goed als internationaal pokertalent. Daarover zometeen veel meer. Fatima, goedenavond. Goedenavond. Wat heb jij gedaan vandaag? Oeh, nou dat is eigenlijk een beetje verdrietig. Ik was erbij toen mijn moeder er een hondje van 15 in liet slapen. Oh. Ja, ja, en daarna had ik een zakelijke afspraak, dus dat voelde niet helemaal goed. Je had gewoon een rotdag eigenlijk. <laughs> ja, eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Nou, hopen dat het zo meteen wel gezellig wordt. Ik spreek je straks. Oké. Okay. Robert dan met de sport. Ja, de voorbereiding van de Ajax op de Europa League-wedstrijd morgen tegen Spartak Moskou verloopt, uh, zo zacht gezegd, uh, chaotisch. Mirlem Souimani kwam namelijk niet door de douane... omdat hij niet de vereiste papieren had. Ajax was ervan uitgegaan dat hij met een uh, service paspoort... geen visum nodig zou hebben. Maar hij bleek een te oud paspoort te hebben. Souimani heeft zeven uur vastgezeten op het vliegveld... maar kon zich na bemiddeling van de Nederlandse ambassade... toch weer bij de selectie voegen. Maar hij miste wel de laatste training voor het duel met uh, Moskou. Zit hij op de bank, hè? Ja, no. uh, nou, denk ik niet eigenlijk. No. Bovendien reed de chauffeur van de auto... die trainer Frank de Boer en Demi de Zeeu naar de persconferentie zouden brengen verkeerd. En daarom moest... De Persconferentie worden uitgesteld tot na de training. Was dit het eerste reisje van Ajax wat ze doen naar het buitenland? <laughs> ja, dat nou, lijkt Nou, niet alles is in hun schoenen te schuiven, hè? ook in dit geval niet. Ja. Maar goed, beginnen ze in ieder geval niet zo goed. Straks uh, beginnen trouwens de laatste twee achtste finales in de Champions League. Real Madrid ontvangt in het Bernabeu Stadion Olympique Lyon Frank Wilaars. Real moet zich eindelijk weer eens gaan plaatsen voor de kwartfinales. Hè? Ja, want dat is al zes jaar op rij. Niet gebeurd. Zes keer op rij stranden in de achtste finales. En het zou zomaar voor de tweede keer op rij kunnen zijn dat dat tegen Olympique Lyon gebeurt. Olympique Lyon, eh, vorig jaar ook de tegenstander dus van Real Madrid. Toen te sterk en in de heenwedstrijd in Frankrijk een paar weken geleden werd het 1-1 vlak voor tijd. Dankzij Gomis spelen bij Lyon die vandaag gewoon op de bank begint. Lyon begint met een drie-mans aanval. Zeer gewaagd in Bernabeu. En bij Real Madrid doet Cristiano Ronaldo mee. Had een dijbeenblessure. Kon afgelopen weekend niet spelen in de competitie tegen Hercules Alicante. Hij staat er gewoon in. Net als Benzema, voormalig Olympique Lyon. Hij staat in de punt van de aanval en is de man in vorm bij Real Madrid. Andere wedstrijd tussen Chelsea en Kopenhagen. Chelsea heeft uh, wat heet een goede uitgangspositie. Een heel goede uitgangspositie. 2-0 overwinning in Denemarken. Nog niet meer bij, bij Kopenhagen... Eén Nederlander onder contract, ook in het veld? Nee, die is er uh, niet bij. Jos Hooiveld, jawel, hij. Want uh, hij speelde in het verleden bij Herenveen, Zat bij Celtic. Nog speelde mee tegen FC Utrecht in de Galgenwaard. Kreeg toen werkelijk, onder meer van Ricky van Wolfswinkel... alle kanten van het veld te zien. Nou, toen wisten ze bij Chelsea of bij Celtic ook snel genoeg. Daar is hij vertrokken in de winterstop. Maar hij heeft geen basisplaats gekregen. Komt omdat de Denen toch over hun belangrijke centrumverdediger Antonsson uh, kunnen beschikken. Daar had niemand rekening mee gehouden. Maar blijkbaar toch op tijd fit voor deze wedstrijd op Stamford Bridge. Eerste keer 2-0, twee keer ANLK. Nou, die stel je dan natuurlijk op. Torres niet, krijgt formeel rust. Maar ja, vijf keer gespeeld, voor 57 miljoen euro gekocht. En hij scoort niet, dan wordt hij toch een keer op de reservebank uh, gezet. Want daar lijkt het toch het meeste op. En wat spelers die rust krijgen, Malouda bijvoorbeeld op het, uh, op het middenveld. Chelsea heeft de beste papieren... Maar Goed, Kopenhagen, zoals gezegd, gaat er helemaal voor Goed, vanaf uh, kwart voor negen, dus hier op één deze twee Champions League wedstrijden. En langs de lijn is er om tien uur hier op één. Dank je wel, Robert. Dit is Radio 1. We gaan het hebben over Japan. De problemen in kerncentrale Fukushima 1 lijken met de dag erger te worden. Japanse werknemers zijn druk bezig om een kernramp te voorkomen. Maar vanwege de hoge straling wordt het alleen maar moeilijker. PVDA-Kamerlid Diederik Samsom is kernfysicus... en beantwoordt echt de hele dag vragen op zijn Twitter. Diederik, goedenavond. Goedenavond. Je bent er maar druk mee, hè? Uh, nou ja, ik probeer ondertussen ook nog gewoon werk in de Kamer te doen. Ja, dat dus vroeg, ik vroeg ik me af. Ik... Uit, maar uh, ja, dit houdt me wel bezig. Ja, ja. Nou, uh, fijn dat wij je ook nog een paar vragen mogen stellen. Hoe, hoe ernstig is de situatie op dit moment? Ja, dat is de mooiste mo uh, onbeantwoordbare vraag. Uh, dat weet ik echt niet. Maar wat je wel ziet is dat uh, de tijd die normaal gesproken in het voordeel werkt... omdat die reactoren afkoelen uh, gedurende uh, de dagen dat ze nu al uitstaan... Uh, sinds de aardbeving, uh, die werkte dus eerst voor ons... Maar die werkt nou tegen ons, want er gaat gewoon steeds meer kapot. Hmm. Uh, en ja, en alles wat kapot is, uh, is een probleem in die centrale. En wat ze nu uh, aan het doen zijn, is ze proberen water op die reactoren te krijgen. Eigenlijk is het probleem heel eenvoudig op te lossen. Dus als je het maar onder water krijgt, dan is het dus weg. Maar ze gooien er maar kleine beetje water tegelijkertijd op. Uh, dat, dat, de pompen zijn kapot en alle buizen zijn kapot, dus dat gaat heel erg langzaam. En dat water verdampt dan meteen weer. Ja. Ja, en dan staat het weer droog. Ja. Eh, of nog steeds droog, beter gezegd. Dus er moet gewoon groot materieel komen. En dat is dan weer heel moeilijk aan te voeren, want alle wegen zijn ook kapot. Waar ja, moeten we dit, het dit meest voor allemaal vrezen allemaal... op dit moment? Want het, het, het klinkt heel negatief allemaal. Ja, we moeten. Ja, nou ja, we moeten. We kunnen vrezen. We moeten allereerst hopen dat het allemaal goed gaat. Uh, dat helpt misschien een beetje, maar uh, we moeten in ieder geval vrezen dat uh, ja, als die kernen lang droog komen te liggen en er smelt of er raakt er brandstof beschadigd, dan komt er steeds meer straling, radioactiviteit vrij in de omgeving. Ja, die waait alle kanten op, hopelijk naar zee, maar dat is natuurlijk geen garantie. En dan heb je een besmetting van de omgeving. Uh, gelukkig wel van een minder grote orde dan Tsjernobyl. Dat was ook wel heel ernstig. Daar is 30 kilometer straal, zeg maar, rondom de centrale onbewoonbaar voor, voor vrijwel altijd. Uh, dat is nu uh, dat zal nu iets anders liggen, maar als het probleem nog nog. Voortduurt en erger wordt, Ja, dan gaan we toch praten over een serieuze uh, besmetting van de omgeving. Ja, waardoor je ze... er gewoon niet meer kan wonen. Nu zijn ze uh, vooral bezig met het afkoelen van reactor 3 en het, uh, dat afvalbad waar ook nog uh, splijtstofstaven ja. in liggen. Um, reactor 3 is namelijk de enige van de zes reactoren die op plutonium draait in plaats van uranium. Waarom is dat plutonium eigenlijk gevaarlijker? Maar dat moet ik erbij zeggen, dat is vooral zo als hij aanstaat. Want dat is de reactor wat minder makkelijk te beheersen. Het is wat ingewikkeld uit te leggen, maar de, de plutonium, die reactor moet je sneller bijsturen... om hem binnen nou ja, de redelijke bandbreedte te houden, dat hij niet op hol slaat. Dat is nu natuurlijk geen probleem meer, die reactoren staan uit. Dan is een plutoniumreactor is iets agressiever, in, he, wat andere splijtingsproducten in de kern zitten en is wat warmer. Maar die verschillen zijn niet enorm groot. Uh, wel is het probleem heel groot op het moment dat het gaat lekken. Uh, want dan komen er dus agressievere radioactieve stoffen vrij. Hmm. Uh, het feit dat men zich vooral zo concentreert op drie... heeft vooral te maken met het feit dat drie het kapotst is van allemaal. Oh. Uh, he, dus, dus daar loopt het water gewoon weer uit, zo'n beetje. Althans, daar lijkt het op. Ik speculeer uh, op dat laatste oor, want dat weet ik niet 100% zeker. Nee. Want er is namelijk niemand naar die reactor toegerend om een foto te maken. Nee, precies. Dat is ook wel... Ja, dat, is dat was vandaag natuurlijk... Ik bedoel, daar moet aan gewerkt worden. En, en snel ook, want uh, haast is geboden. Toch waren vandaag heel veel mensen, uh, werd iedereen geëvacueerd... want de straling was te hoog. Die, die tijd wat ertussen zit, dat is toch een paar uur geweest. 8, 9, 10 uur misschien wel. Klopt. Dat, dat is nogal wat, lijkt mij. Dat, dat wil je eigenlijk niet missen. Ja. Om uh, er water op te gooien. En dat is een tijd niet gebeurd, omdat er simpelweg gewoon niemand meer kon zijn. Ja. Uh, er was niet te wezen, om het maar uh, letterlijk te houden in dit geval. En dat heeft te maken met hoge stralingsniveaus. Dat heeft ook de operatie vanochtend met die helikopter erg bemoeilijkt, of eigenlijk onmogelijk gemaakt. Um, ja, en het stralingsniveau wisselt enorm. Dat heeft veel te maken met dat zwembad in reactor 4. Uh, daar, daar staat een zwembad waarin de oude splijtstof staat. Uh, die splijtstof is feitelijk opgebrand. Maar goed, die staat daar te wachten en af te koelen. Ja. Maar wel, normaal gesproken, in water. Dat zwembad staat in ieder geval deels droog. Dat betekent dat die splijtstofstaven uh, kapot gaan, misschien wel smelten onder hun eigen hitte op een gegeven moment. En elke keer als er weer één kapot gaat, uh, dan komt er weer een, een dotraling vrij, een dot en dan gaat de straling weer enorm omhoog. Daarna neemt hij dan weer af. En zo gaat dat al uh, ja, waarschijnlijk al twee dagen zo door. Ja. Uh, die straling verspreidt zich dan in de omgeving, wordt dan wel minder groot. In ieder geval voor die werkers niet meer levensbedreigend. Maar besmet dan natuurlijk wel de omgeving van de centrale. Hopelijk naar zee toe. Maar ja, misschien ook wel een deels op, deels op land. Dit, die, die mensen die daar werken. Ik, ik las al ergens dat zijn mensen eigenlijk ja, het, zelfmoordtechnici. Ja. Ik zeg wel, als je 50 Willems uh, kon uitreiken... dan zou je ze nu alvast klaar moeten leggen. Ja. Uh, want dit is de heldenmoed uh, van deze uh, werkers... Ik denk ook dat ze inmiddels bek en bek af zijn. Uh, misschien ook wel ziek. Uh, dat hangt er vanaf of ze zorgvuldig zijn omgegaan met die stralingsniveaus. Die zijn niet overal op dat terrein even hoog. Niet overal uh, loop je onmiddellijk uh, ziekwakende dosis op. Maar ja, het is natuurlijk heel ingewikkeld omdat, uh, om die straling te vermijden. Als je, als je erbij moet zijn om, om water uh, tanks ja. of pompen of buizen aan te sluiten. Dus ik vrees dat, er, uh, dat daar wel in ieder geval op termijn slachtoffers vallen. Ik, ik heb uh, iemand in één Vandaag horen zeggen dat ze ten dode opgeschreven zijn. Zo erg hoeft het niet te worden. Mm. Uh, de Japanse regering haalt hopelijk ook nieuwe mensen uh, binnen die dan nog geen straling hebben gehad. Zodat de oude, die nu al heel veel straling hebben ontvangen, zich terug kunnen trekken. Ik verwacht eigenlijk dat op niet al te lange termijn uh, het leger uh, wordt ingezet. Mm -hmm. uh, om, om dit Deels is dat natuurlijk al gebeurd, via je ja. die helikopter en dergelijke. Maar er is gewoon grotere materieel nodig om, om die centrales onder water te krijgen. Er zijn een paar dingen die, die, die nu uh, gaande zijn. Amerika zou een pompen sturen, las ik. Uh, de, er is ja. een elektriciteitskabel die wordt neergelegd om weer de pompen die er zijn... Uh, uh, uh, weer aan, aan de gang te, te krijgen, zodat ze weer opnieuw kunnen gaan pompen... en water erin uh, kunnen krijgen. Ja. Stel... Even het, het zwarte scenario. Stel, ze kunnen niet koelen. En dan moeten ze de kerncentrale aan hun lot overlaten. Wat dan? Wat gaat er dan gebeuren? Gaat zo'n ding dan ontploffen in één keer? Hoe werkt dat? Nee, hij ontploft niet. Hij verkruimelt. Uh, beter gezegd, althans, de kern verkruimelt van binnen. Uh, maar je kan hem niet aan zijn lot overlaten. Je moet er water in zien te krijgen. Want uh, anders dan barst het op een gegeven moment toch echt gewoon open. Kijk, die centrales die produceren vele malen minder hitte dan toen ze aanstonden. Uh, 1% ongeveer nog. Zou je zeggen, nou dat, dat valt wel mee. Ja. Maar ja, dat is nog altijd 30 megawatt. En, en dat is een hoop kacheltjes bij elkaar. Um, ongeveer duizend grote cv-installaties in één hoop plakken. Zo moet je het zien en dan allemaal aanzetten. Dat is een hoop, hoop warmte. Um, en ja, die moet je dan ook kwijt. En dat gaat niet gewoon vanzelf. Um, dat gaat pas vanzelf als ze worden blootgesteld aan, aan de lucht. Ja, dat wil je eigenlijk niet. Nee, want dan, dan komt die straling komt dan in de lucht. Ja. Cold shutdown dus, nee, zit er nog ik, niet in, hè? Voorlopen. Nee, nee. De, de, de beroemde woorden culture, ja. hebben we gelukkig wel, uh, ik wil er nog iets hoopvols bij zeggen, bij alle andere centrales. Want mm. er waren nog een paar andere in de buurt met problemen. Fukushima uh, 2 die, is culture ja. down. Ja, ja. Al die centrales hebben cold down. Ja, deze niet. En dat, dat woord gaat ook niet meer lukken nee. op deze manier. We nee. houden het in de gaten. Dankjewel, Diederik Samsom. Graag gedaan. It won't wash away. En two in a million. We gaan voetballen en we gaan eerst naar het grote geld. Frank Wilaert, kijk naar Real. Bij Real Madrid inderdaad 0-0. Uh, openingsfase van de wedstrijd. heenwedstrijd wedstrijd eindigt in 1-1 in Frankrijk. Dus goede uitgangspositie voor Real Madrid. Zeker ook in de wetenschap dat Real Madrid in zeven voorgaande pogingen nog nooit won van Olympique Lyon. Drie keer troffen ze elkaar in Madrid. En drie keer werd dat een gelijkspel... En dus moet ook Lyon, want dat moet dus eigenlijk meer halen dan een gelijkspel. Of in ieder geval minimaal met 1-1 gelijkspelen om nog een verlenging af te dwingen. Wordt het ook een zware opgave voor de Fransen om hier nog wat weg te halen. Om Real uit... Uh... De kwartfinale te halen, zeker als Eusil nu alleen op de doelman afgaat. En er nog een tweede poging met de kop achteraan gaat van Marcelo. Maar uiteindelijk de bal gewoon weggehaald. Halverwege het strafschopgebied bij Lyon. Maar daar komt Real Madrid weer via Marcelo. Achterlijntje halen, schot. Oh, daar had Loris even niet op gerekend. Hij haalt de bal wel weg in de korte hoek. Maar de eerste corner van de wedstrijd is een feit voor Real Madrid dat dus furieus van start gaat tegen Olympique Lyon. Niks 1-1 veilig houden, maar gewoon vol op de aanval. Dat is duidelijk. Real-Lyon 0-0 Ik zit even in het kastboekje te kijken van Chelsea... en die doen eigenlijk niet zoveel onder voor Real Madrid. naar Niemeyer kijkt tegen die club tegen Kopenhagen. Stand 0-0, een paar minuutjes gespeeld. Eén kans gezien voor Chelsea, de ploeg die trouwens nu via keeper Peter Tseg de bal... Naar voren trapt een overtreding in de middencirkel. Een overtreding van Zanka. En uh, Anel K. Even het slachtoffer, lag even op de grond. De Fransman die dus twee keer scoorde in de vorige wedstrijd. Die kans. Terwijl de vrije trap genomen is. Die kans was er voor Lampard. Twee minuten geleden. Voorzet van Ashley Cole. De linker verdediger komt tot bijna bij de achterlijn. Plaatst de bal richting eerste paal. En Lampard schiet wat matig in. Wat zachtjes. Wat uh, met de indruk, nou, er komen nog wel kansen. Dus laat ik deze maar eens uh, naast schieten. Deed hij wat nonchalant, Lampard. Toch een uitstekende speler. Daar geen misverstand over. Maar 0-0 nog. En de Denen. Nou, die moeten maar eens wat gaan laten zien. Want zij hebben wat goed te maken. BNN Today. Ooit was, pardon, ooit was Fatima Moreira de Melo het gezicht van het Nederlandse vrouwenhockeyteam. Maar tegenwoordig is ze niet meer in de buurt van een hockeyveld te vinden. Maar wel aan de pokertafel. Want nu verdient ze daar bakken met geld als toppokeraar... en is ze lid van het Nederlandse Pokerstars-team. Drie weken geleden speelde ze nog een groot toernooi in Kopenhagen. En komend weekend zit ze alweer in Oostenrijk. En gelukkig wel wat tijd om met ons te praten. Fatima, goedenavond. Goedenavond, je ja, doet nogal wat aannames. Wat zeg je? Ja, dat denk ik. Bakken met geld was zeker qua waar je op viel, hè? Ja, ook. En dat nooit meer me in de buurt van een hockeyveldverkenning ben. Oh ja, dat zei ik ook nog in een inderdaad. Ik dat ga is... nog wel eens kijken. Ja? Oh ja, je staat, maar dan sta je aan de kant. Af en toe. Ja, ja inderdaad. Ik heb ook wel eens gepoket hè? En dat vind ik leuk met vrienden. Ja. Maar, uh, maar professioneel, ja, dat, uh, dat uh, weet je niet. Dat heb ik nooit echt heftig. gedaan. Dat Ja, wat, wat is er zo leuk aan? Uh, nou, kijk, ik ben natuurlijk, uh, nou, eigenlijk net als jij, ook gewoon begonnen met vrienden. En uh, ik ging eigenlijk in het Olympisch jaar, ging ik elke vrijdagavond na mijn training, ging ik uh, naar vrienden en dan gingen we lekker een avondje pokeren. En dat was gewoon ontspanning, ontlading. En uh, als topsporter ga je niet vaak uit. En ik ben daar ook, ik ben niet echt een feestbeest. Mm -hmm. Dus uh, dan was dit echt super leuk. Ik, ik ben echt een spelletjesmens. Die nieuwe iPad uh, vind ik super chill om uh, Bejeweled te spelen. Angry Birds. Al die spelletjes vind ik leuk. Ja, echt fantastisch. <laughs> En, uh, en ik, ik was vroeger ook wel iemand die altijd ging Monopoly of Scrabble of weet ik het wat. Dus. Um, en wie was de nou, eerste dat die? Dat is gewoon niet voor mij. Wie was de eerste die jou erbij betrok dat je zei die zei van nou ga eens een keer mee? Nou ja, ik, ik kreeg er niets meer in. Die ging wel vaker al naar uh, die vrienden toe. Ja. Maar daarvoor speelde ik zelf ook al. Okay. Dus uh, een beetje online ook. en uh, Met vrienden en op de hockeyclub en zo. Dus, uh, ja, want je moet ja. het eigenlijk online ook wel spelen. Hè, als, je het een beetje, als je een beetje goed wil worden. Nou, wat het is, online gaat het veel sneller. Je, je kunt er ook vier of, of tot twintig tafels. Of nou, als je wel honderd tafels tegelijk spelen. Nou, dat, dat doe ik dan niet. Maar ik speel rond de vier tafels dan of zo. Tegelijk. Mm -hmm. En ja, doordat je gewoon veel meer handen speelt... krijg je meer ervaring in een kortere tijd. En als je live gaat spelen... Ja, dan wordt er gewoon steeds één hand gedeeld. En uh, ja, dan, dan speel je dus gemiddeld minder handen op een avond dan als je dat online speelt. Ja. We hadden je laatste uh, oud Dennis van de Geest uh, te gast. Die is een andere carrière begonnen ook, namelijk DJ. Hij zei ja. echt dat hij DJ'en het, hetzelfde benaderde als zijn sport. Namelijk echt mm -hmm. als, een, als een topsport. Doe jij dat ook met ja. poker? Ja nou ik denk, kijk wat, het, wat gewoon in mijn karakter zit, in, in eerste instantie vind ik het heel leuk om, om competitief bezig te zijn, dat zit in mij, dus ik heb eigenlijk heel veel geluk dat ik dit kan doen, want ik denk dat als, als je topsporter bent geweest, dat het heel moeilijk is om die, datzelfde spanningslevel in een ander gebied te vinden, mm -hmm. en, um, en wat dat betreft is poker daar nou ja, heel goed voor uh, geschikt, Maar en, en wat er ook in mij zit, is dat als ik iets doe, dan, dan vind ik het heel leuk om, om me daar echt in te ontwikkelen en om daar goed in te worden, dan haal ik er ook de meeste voldoening uit, en dat ben ik inderdaad gewend vanuit mijn sport en dat heb ik daar vanuit meegenomen of misschien heeft mijn karakter mij gewoon ja daarin gerold van jongs af aan ik wilde altijd gewoon je moet winnen winnen en, en ja winnen en vooral leren vooral weet je echt uh, dat vind ik ook het mooie van poker dat je heel veel dat er zitten heel veel aspecten in dus je, je kunt heel veel leren en dat is uh, ja dat vind ik leuk ja, een oud collega van mij die die deed dat ook op internet en, ja. uh, en en en die ging ook steeds meer spelen want ja hoe meer je speelt hoe beter je wordt ja uh, hoeveel uur speel jij in de week nou, dat kan heel erg wisselen. Dat kan ik natuurlijk op zichzelf indelen. Maar uh, nou, ik ga bijvoorbeeld, uh, in, vooral als zo'n toernooi er aankomt, zo'n live toernooi, dus een, uh, uh, een toernooi van de European Poker Tour. Dus uh, uh, zondag ga ik dan naar Snowfest. Uh, dat is uh, in Saben, Interglem. Mm -hmm. Maar in, zeker in de aanloop naar zo'n toernooi probeer ik echt in een ritme te komen, dat ik gewoon uh, als ik s'avonds thuis ben. Dan dan speel ik gewoon. En uh, natuurlijk heb ik er wel eens genoeg van. Want als ik, als ik een paar toernooien heb gespeeld en, uh, en het loopt niet, dan, heb ik er, dan haat ik het soms ja. natuurlijk. Maar uh, dat, ja, dat hoort erbij. Maar en, dat klinkt uh, een beetje inderdaad hetzelfde als, als vroeger met het uh, topsport kijken of het in de vorm komt en dat ja. soort dingen. Ja, nou ja, kijk, je probeert voor jezelf natuurlijk wel een bepaald ritme te hebben. En ja, ik probeer gewoon heel conscientieus uh, te trainen. Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Hoe, uh, hoe zit jij aan die tafel? Uh, zit, je, zit je een beetje in. Uh, in, in de groep? Chill. Ja, zit je een beetje aan de tafel? <laughs> <laughs> oh, maar je ziet toch altijd wel van. Je hebt een vrouw. Het is een gezond. Je hebt zo'n oh, vrouw, hebt zo vrouw die, die, die heeft altijd een pet op. En ja. die ziet er altijd heel cool uit, vind ik. Met een zo'n dikke zonnebril op. Heb jij dat ook? Vanessa Russo heb je ja, het over, ja, denk ik. Ja, die. Ja, ze Amerikaanse chick, die is supergoed. Ja. En uh, die is inderdaad altijd helemaal zo uh, verborgen. en uh, Nee, ik, ik heb geen pet op, want dat vind ik irritant. Dan krijg ik op een gegeven moment hoofdpijn. Ja, en jeuk. En een bril, dan, dan krijg ik pijn achter mijn oren. Dus ik heb daar eigenlijk helemaal geen zin in. Hmm. Ik weet nog, vorig jaar tijdens de snowfest had ik gewoon mijn sloffen aan. Gewoon superchip. <lacht> <lacht> <Maar is> dat <lacht> ook al, super dat is ook wel een beetje dat mensen dan denken van... Hé, hey, uh, de, de, zij heeft de sloffen aan. Hm, wat zou ze ja. daarmee bedoelen? En uh, dat je een beetje gaat ontregelen en zo qua... Ik heb ook nou, ik weet inderdaad, vorig jaar zat er iemand uh, met een soort van skelettenpak zat aan tafel. Ja, weet je wel, dat ging voor mij een beetje te ver. Maar goed, als je daarin wil zitten, moet je dat lekker doen. Hè? Mag het allemaal? Dat ging... Ja, alles mag. Ah. Alles mag. Maar kijk, en dat is wel leuk van de pokerwereld. Ik bedoel, je wordt niet in een keurslijf gestopt. Je kunt zelf zijn wie je bent. En wat dat betreft heb ik heel veel mensen ontmoet die gewoon heel happy zijn, want ze zijn heel authentiek. Hmm. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je voor een baas werkt en je moet altijd maar in je pak naar je werk en je voelt je in een keurslijf gestopt, dan dat je toch iets minder happy bent. Ja, ik, ik zie wel eens beelden. Uh, dan is er weer zo'n groot pokertoernooi geweest. Echt zo'n ja. stapel met geld. Ja. Dat is vet zeg om dat te winnen. Ja, ik, vind het, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet zo van ben... Dat, uh, dat dat geld dan zo gepresenteerd wordt. Ik maak er wel eens met mensen natuurlijk grappen over. Kijk, sommigen ja. vinden dat lachen. Een maar dat dat geld dan zo... Ja, zo'n kruifwaken met geld wordt dan op tafel gegooid als het headsup ja, is. Dat je dan als een soort dagel bij het druk in kunt gaan zwemmen. Nou, ja, dat zou I echt guess. de reden ja. zijn dat ik zou gaan pokeren. Ik bedoel, daar dat doe je toch voor, voor het geld. Nou, wat ik mooi vind is dat uh, iedereen kan het doen en iedereen kan winnen. En de kans wordt natuurlijk groter dat je, als je, dat je wint als je er het veel doet en veel traint. Maar in principe heeft iedereen een kans. Ik ga een keer opzoeken online en dan ga ik je verslaan. Oh ja, is dat ja. zo? Nee, dat denk ik niet. <laughs> Succes uh, uh, komend weekend in Oostenrijk. Dankjewel, dankjewel. Zometeen in BNN Today. Uh, Floortje Dessing over uh, haar reis naar Japan en wat ze heeft met het land. En ook Karin Bennemar over de Japanse cultuur zelf. Dat allemaal na het nieuws met Freddy van Tijn. B. M.